3 dit is Ember Brandsen met het nos eerst bommen gegooid boven Irak. Twee gevechtsvliegtuigen gooiden in totaal drie bommen op bewapende voertuigen van Islamitische Staat, meldt het ministerie van Defensie. IS had kort daarvoor Koerdische strijders onder vuur genomen. Bij de Nederlandse aanval in Noord-Irak zijn IS-voertuigen vernietigd en mogelijk ook IS-strijders omgekomen. In de regio zijn sinds vrijdag acht Nederlandse F-16's, waaronder twee reservetoestellen. Zondag voerden ze de eerste vlucht uit, toen nog zonder wapens te gebruiken. De f zijn gestationeerd in het noorden van Jordanië. Een man van 39 is vrijgesproken van het veroorzaken van een brand... in de winkel in Leeuwarden waar hij werkte. Bij die brand vorig jaar kwam een man om het leven. Het OM had een halfjaarscel geëist tegen de winkelmedewerker. De medewerker van de winkel wilde een kachel aansluiten op een losse gasfles... maar dat ging mis. Er ontstond een steekvlam... en daardoor ontstond een brand die zich snel uitbreidde naar andere panden. Een 24-jarige man in een van die panden kwam door verstikking om het leven. Na de besmetting van een Spaanse verpleegkundige met ebola... zijn nog drie mensen in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. Onder hen is haar echtgenoot. Ze hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt op een persconferentie. Onder het drietal is ook een collega van de besmette verpleegster. Die collega heeft diarree, wat een van de symptomen van ebola is. De derde opgenomen persoon is iemand die recent in West-Afrika is geweest. De drie worden de komende tijd in een ziekenhuis gecontroleerd... op verschijnselen van ebola. De 100 Koerden die vanochtend het Europarlement in Brussel waren binnengedrongen, zijn weer weg. Een uur geleden verlieten de actievoerders het pand weer. Een delegatie heeft gesproken met parlementsvoorzitter Martin Schulz. De overige demonstranten werden toegesproken door andere Europarlementariërs. Het weer bevolkt en stevige buien met kans op onweer en zware windstoten. Het is een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ja So. Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. GFM. Oktober overvalt ons ieder jaar. We kijken naar elkaar, naar een overvolle zomer. En we zijn alweer veranderd, maar het voelt niet meer vertrouwd. Nu we plotseling beseffen dat wij onszelf niet zijn in oktober. Oktober is de vreedste maand, oktober. Met de dingen die voorbij gaan, maar wel ergens blijven hangen. Kom steeds weer bij ons terug, ergens in oktober.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 Weeping like a woman, maybe the whiskey's got me weeping in my wine, I don't need no water, I'm all good with double vision, ain't the ghost pretty